De Europese Commissie wil gloeilampen afschaffen omdat ze te veel energie gebruiken. Volgend jaar wordt de gloeilamp helemaal verboden. Op het WK Atletiek in Zuid-Korea heeft Daphne Schippers... het 30 jaar oude Nederlandse record op de 200 meter verbroken. Ze plaatsen zich daarmee voor de halve finales. Schippers liep 22 seconden 69 honderdste... honderdste van een seconde sneller dan Els Vader in 1981. Het weer, eerst mogelijk nog een mistbank. Overdag droog en flinke zonnige periode. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A7 van Horen naar Zaandam. Voor de, afrit de wormer twee kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Goedemorgen, het is donderdag 1 september. Zes uur geleden sloot de transfermarkt, Clara. Lara. Ja. Verhuizen? Nee, blijf hier. Jij? Wat wil je hebben? <laughs> Bedankt, hè? Nou niet. Belangrijkste transfers uit binnen- en buitenland. Daar gaat het om. We we straks met Tom van Hek. We praten erover met sporteconoom Ruud Koning. En dan met name over rijke Russen die veel nieuw geld in de voetbalmarkt pompen. Geld dat Saab ook trouwens goed zou kunnen gebruiken. De Zweedse autobouwer zit weer zwaar in het probleem. Of moeten we zeggen nog steeds. Economieverslaggever Louis Dekker bespreekt de cijfers van Saab in de uitzending... die gisteren alsnog kwamen. En van correspondent Rolien Keton, hoort u zo of de Zweden er nog wel in geloven. In Libië hebben twee zoons van Gaddafi van zich laten horen. De een wil onderhandelen en de ander wil doorgaan. Hans-Jaap Melissen doet verslag vanuit Tripoli. En in Parijs wordt die Libië top uh, gehouden. En daar wordt gesproken over de toekomst van het land en internationale steun. Premier Rutte en minister Rosenthal van buitenlandse zaken gaan daarheen. Nu duidelijk is dat de politie in Nederland nauwelijks zicht heeft op de verlening van wapenvergunningen. Wil de PvdA in Rotterdam dat er daar voorlopig helemaal geen vergunningen meer worden verleend? We spreken pvda fractievoorzitter in Rotterdam Peter van Heemst. Duitsland heeft al drie jaar last van een snelwegschutter. In Berlijn begint de grote elektronica-beurs, IFA. De ProRail gaat opletten of er niemand tussen de gesloten spoorbomen doorglipt. Oh, en het stro is op. En dat is echt een serieus probleem in daar, Nederland. Ja, daar hoort u over. Dit Radio 1-journaal tot half tien U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. Het een al verdeeldheid in het kamp van Gaddafi. Zonen van de gevluchte Libische leider lijken het oneens te zijn over de strijd tegen de opstandelingen. Ze doken gisteren op in verschillende Arabische media. De ene zoon, Saadi, zou met de opstandelingen willen onderhandelen om verder bloedvergieten te voorkomen. Terwijl Saadi toenadering zoekt, slaat zijn broer Saif oorlogzuchtige taal uit.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 We gaan door met de strijd, ons dus, uh, Safe Gaddafi. En er staan nog minstens 20.000 jonge strijders klaar. De leider, kolonel Gaddafi, maakt het uitstekend, zegt hij. We drinken thee en koffie met onze familie en we vechten gewoon door. En in Parijs is vandaag dus die grote donorconferentie over de toekomst van Libië. zijn delegaties uit 60 landen.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 En ook de Italianen hebben zo hun eigen belangen om mee te praten op deze top, zegt correspondent Bas Mesters. Italianen zijn altijd een vriend van Libië omdat het zo dichtbij is. Ze moeten alleen even kijken wie daar de, de touwtjes in handen heeft en dan zijn ze daar weer vriend van. Zo is het gewoon. Er zijn enorme belangen. Er liggen voor 40 miljard aan contracten die al getekend zijn. En die wil men graag innen. 10% van het gas van uh, Italië kwam uit Libië en bijna een kwart van de olie. En dat willen ze graag weer op gang brengen. Op de top moet worden uitgestippeld hoe het verder gaat in Libië na de val van het regime. De Libische overgangsraad hoopt geld bij elkaar te krijgen voor noodhulp. Dan de problemen van Saab. Het verlies van de autobouwer is opgelopen tot 224 miljoen euro. Blijkt uit het halfjaarverslag van het Zweedse autobedrijf. Topman Victor Muller spreekt van een ongelooflijk zware periode. Voor Saab-dealers slecht nieuws, want de verkoop gaat moeizaam. De autofabrikant is er ook nog niet in geslaagd geld te vinden... om de productie te hervatten. En deze dealer moet sommige klanten nu al maanden teleurstellen. Het hangt er nu eigenlijk een beetje vanaf de komende maand... wat er gaat gebeuren.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 De productie van Saab werd in april voor de eerste keer stilgelegd. De Zweedse vakbonden eisen nu dat de salarissen uiterlijk vrijdag, morgen dus, worden betaald. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze het faillissement van Saab aanvragen. Drie dagen na orkaan Irene heeft Amerikaanse president Obama... de nasleep van het natuurgeweld geclassificeerd als grote ramp. In de staten New York en North Carolina. Door die beslissing kan er federaal geld vrijkomen voor de hulpverlening in die twee staten. Orkaan veroorzaakte grote overstromingen...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 Duizenden Amerikanen zijn door overstromingen nog steeds van de buitenwereld afgesloten. New Jersey heeft de afgelopen decennia niet zoveel wateroverlast gehad. Streets have turned into rivers in Patterson, New Jersey, a state coping with its worst flooding in decades. Search and rescue teams have pulled 600 mensen from hun homes in Patterson over the past days. In veel plaatsen is nog steeds geen elektriciteit. De noodhulp komt vooral via boten vanuit de lucht. En dan is er nog een tropische storm in ontwikkeling boven de Atlantische Oceaan. En het wordt niet uitgesloten dat die ook de oostkust gaat raken. En er kan nog een storm op de horizon. De tropische storm Katia is nu in de Atlantische Oceaan. En de not hebben niet uitgesloten een hit op de Oostkust gaat ja, dat is de Oostkust. Terwijl daar eh, Amerika kwam met overstromingen. Deden bosbanden in de Staten Texas en Oklahoma tientallen huizen in vlammen opgaan. These apartments are clearly gonna come to the ground. These already did. There are burned foundations all around here, right in the middle of the flames. The lights of volunteer firefighters trying to save those homes. Honderden mensen moesten hun huis uit, zoals deze vrouw. En dan op de snelweg was er ook nog nauwelijks een hand voor ogen te zien, vertelt ze. You think you can niet you can't see through that stuff, and it's very scary. You just don't have time, and you think you do and you don't. De oorzaak van de Bosbrand is nog niet bekend. De jaarlijkse jacht op dolfijnen wordt vandaag bij de Japanse stad Taiji geopend. Een slechte zaak volgens stichting Dolphin Motion, want het gaat helemaal niet goed met de dolfijn. In de afgelopen 50 jaar is zo'n beetje 80% van de vispopulatie verdwenen. En biologen spreken ook al over een visoorlog onder water, onder dolfijnen. En je ziet dat dolfijnen elkaar aanvallen in bepaalde gebieden, omdat er gewoon bijna geen vis is.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 Bijvoorbeeld met jou te zwemmen of jou kusjes te geven zoals ze dat in het dolfinariums doen. Maar dat is helemaal niet zo. Dat doen ze puur en alleen voor het eten. Dat is hun geleerd. Maar ja, zoals ik al zei, als de keel wordt doorgesneden, ik heb de beelden gezien... dan hebben ze nog steeds die lach op hun gezicht. Ja. Maar dat is geen lach. In Den Haag en ook op de Dam in Amsterdam wordt later vandaag gedemonstreerd tegen de dolfijnjacht. De beurs op Wall Street sloot er gisteren met kleine winsten. De Dow Jones-index sloot na een wisselvallige handelsdag een half procent hoger. Daarmee stond de index van de 30 toonaangevende fondsen... ruim 4 procent lager dan het begin van augustus. Technologie gaat met de Nasdaq geen een tiende omhoog. In Azië wordt er alweer gehandeld. Nikkei-index in Japan staat op winst van bijna anderhalve procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het toch even terugluisteren. Ga dan naar nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is elf minuten over zes. Het Michael Jackson Tribute Concert, op 8 oktober in Cardiff, in Wales... komt niet echt van de grond. Organisatoren kregen al te maken met een boycott... door de internationale Jackson fanclubs. En ook het boeken en vervolgens weer afzeggen van de groep Kiss... wekte maar weinig vertrouwen bij het publiek. En nu heeft Janet Jackson zich teruggetrokken. In een verklaring zegt een woordvoerder van de zangeres dat de datum van het concert ongelukkig is gekozen. omdat op dat moment ook het proces over de doodsoorzaak van haar broer loopt. Michael Jackson hoorde u met Billy Jean in zijn tributeconcert... op 8 oktober in Cardiff in Wales. Dat uh, loopt nog niet zo. 17, 17 minuten over 6 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan het hebben over eten. Door de globalisering vervagen grenzen meer en meer. En misschien wel juist daardoor houden mensen op het gebied van hun eetcultuur... vast aan tradities en eigen gerechten. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Als er één keuken wereldberoemd is, is dat natuurlijk de Fransen. Wie eet er nou niet eens een bouillabaisse, pot-au-feu of desnoods steak met friet? Allemaal Franse klassiekers. En wie denkt dat de Fransen zelf ook zweren bij hun eigen keuken? Nou, die heeft het alweer mis. Want een van de allerpopulairste gerechten in Frankrijk is tegenwoordig de Noord-Afrikaanse couscous. Reportage van correspondent Frank Genoud.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 Het is ook een partij de couscous. couscous deel uit van de geschiedenis van Frankrijk, zegt meneer. Oui, absoluut. De relatie met de Afrika-Nord en de Franse zijn intens en heel ancienne. Er is een oude relatie tussen Noord-Afrika en Frankrijk, dus daarom is couscous als gerecht ook naar hier gekomen. En dan is de couscous ook een idee van de de Franse aiment bien l'abondance. <laughs>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 Merci. Merci. Je ne pense pas. Een Ik Stel zit ook aan tafel, ook weer met die enorme schaal couscous. Meneer, mevrouw, waarom geen bouillabaisse, geen coco maar couscous? Ik heb in Paris. Afrika. En euh, voilà, is een euh, quotidien. Sinds ik jong ben zie ik al Noord-Afrikanen in Parijs. En daar hoort Noord-Afrikaans eten bij natuurlijk. De gastronomie gastronomie echte Franse Keuken zegt ze, is niet toegankelijk voor iedereen, Het is een beetje duur. Als je naar sommige Franse keukens gaat, zegt ze is het inderdaad heel erg duur. Duurder dan couscous. Nou, er zit er eigenlijk nog maar één ding op. Meneer Omar, één couscous alstublieft. Bon appétit, monsieur. Hij dient zich zicht maken. Onze correspondent Frank Renoud. Teleurgestelde reacties gisteren uit Den Haag, Weert, Ude en Budel. In totaal vijf kazernes in deze gemeente moeten de komende jaren sluiten... van minister Hille van Defensie. In Budel, op de jaarlijkse kermis, betreuren de inwoners... dat de Nassau-Dietz-kazerne dichtgaat. Kazerne waar tot een paar jaar geleden ook Duitsers gelegen te waren...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 wat lager, ...op een lager pitje kon bestaan. Maar zoveel mensen werken daar toch niet meer nee, die nee, nee, in de komen? Nee, nee maar de mensen die er toch gaan bezoeken... ...en uh, die daar via via toch weer uh, terecht komen. Uh, misschien dat je hoopt dat ik nog een goede functie krijg later... Uh, ...voor een of andere, voor liggen prachtige atletiekbanen en alles uh, te klaar. Dus, uh. Is het definitief dat hij dicht gaat? Nou, ja, hadden we eigenlijk wel een beetje verwacht.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 Het NLS Radio 1 Journaal Sport. We gaan maar gelijk naar Zuid-Korea, naar het WK Atletiek. Want daar heeft de Nederlandse atleten Daphne Schippers... het 30 jaar oude Nederlandse record op de 200 meter verbroken. Met een tijd van 22,69. We gaan naar Leon Haan. Leon, wat voor race was dat? Vertel eens. Ja, het was een hele overtuigende race. Eigenlijk al kort voor de start straalde ze zoveel vertrouwen uit... dat je zag dat het was bijna on-Nederlands was. Ze nam plaats in de blokken en uh, had een ietsje tragere start dan zelf gehoopt. Maar vervolgens liep ze een uh, goede bocht. En bij het uitkomen van de bocht lag ze voor. Lag ze voor bijvoorbeeld op regerend wereldkampioen Ellis. Ze lag voor. Ja, Leon, ben je daar nog? De grote vraag is of Leon Haan nog hangt. Nee, dat, uh, dat is niet het geval. Nou, we gaan proberen weer contact met hem te krijgen... en dan komen we straks uh, later in de uitzending bij hem terug. Over Daphne Schippers. Grote bedragen en autonamen namen zijn gisteravond van eigenaar gewisseld. De transferperiode voor voetballers zit erop. Markt sloot vannacht om 12 uur en het was een drukke laatste dag. Zo verloor FC Twente smaakmaker Brian Ruiz aan Fulham. De Engelsen betalen zo'n 12 miljoen euro voor Ruiz. Maar ondanks dat geld houdt voorzitter Munsterman van Twente... gemengde gevoelens over aan de transfer. Een beetje onbestemd gevoel, want het is natuurlijk wel zo... dat je publiekspeler je vertrekt. De man voor wie je naar het stadion komt... Maar goed, we wisten vorig jaar al dat hij weg wou en dat hij niet te houden was. En uh, ja, goed, het zei zo. En uh, gelukkig hebben we dan toch Leroy Fair nog kunnen binnenhalen en nou ja, daar hebben we lang genoeg aan moeten werken. Ja, Twente slaagde erin om naar lang touw trekken Leroy Ver naar Enschede te halen. Feyenoord ging uiteindelijk akkoord met een bod van 5,5 miljoen euro. Er gingen geruchten dat Twente nog zou proberen om spelers als Narzing van Heerenveen... of ook iets van Groningen te kopen. Maar volgens Munsterman was er al snel uh, duidelijk dat dat niet haalbaar was. De spelers die we op het oog hebben zijn uh, zo duur. en uh, Met name als je op het laatste moment nog wat moet doen, hè, want het bedoel... Het bloeisje is op het laatste moment pas door Fulham benaderd. Ja, dan, dan is het gewoon heel moeilijk voor ons om, om daar dan nog wat aan te doen. Na nou, het vertrek van Leon Fair heeft Feyenoord Otman Bakkal gehuurd van PSV. En ook de Zweedse spits John Guidetti speelt volgend seizoen, of dit seizoen eigenlijk al, op huurbasis in de Kuip. Hij is afkomstig van Manchester City. Technisch directeur Martin van Geel is al met al wel tevreden. Ja, al met al tevreden al hadden wij in eerste instantie ingezet om Leroy Fair voor Feyenoord te behouden. Hij is een fantastische speler voor, voor Feyenoord en, uh, en die wilden we graag behouden. Maar uiteindelijk kwamen er dusdanige bedragen op tafel dat we daar uiteindelijk toch geen nee tegen konden zeggen. Toen hebben we snel gehandeld en doorgeschakeld om uh, een, een type als Leroy Fair in, in de persoon van Altman Bakal te kunnen huren van PSV en met John Gridetti. Een spits die complementair is aan onze andere spitsen in de, in de aanval. Nou, ook Ajax en PSV haalden op de laatste dag van de transfermarkt... nog versterking voor de aanval. Tim Mattafs maakt uiteindelijk toch de overstap van Groningen naar PSV. En Ajax haalde Dimitri Boulikin die vorig seizoen nog voor ADO Den Haag speelde. Ajax wilde ook nog graag de twee spelers... Mounir Al-Handoui en Ismail Assati kwijt. Maar beide hebben geen club gevonden. En blijven nu tot de winterstop nog bij Ajax. Maar ja, zullen wel in het tweede elftal moeten spelen. Ook voor Nederlanders in het buitenland draaide de carousel... Op Volle, to volle toeren Royston-Drenthe. Altijd onder contract stond hij bij Real Madrid. Gaat naar Everton en wordt daar ploeggenoot van Johnny Heitinga. En oud-feijenoider Jonathan de Guzman verhuist van Mallorca naar Villarreal. Tennis dan. Robin Hazen heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. Hij versloeg de Portugees Rui Magado gemakkelijk in drie sets. Hazen moet het in de volgende ronde opnemen tegen Andy Murray. Bij de vrouwen heeft Venus Williams zich teruggetrokken. De Amerikaanse is ziek. Eerder moest Robin Söderling ook al ziek afhaken. Bauke Mollema is in het algemeen klassement... van de Ronde van Spanje opgeschoven naar de zesde plaats. Etappe werd gewonnen door de Franse routinier David Moncoutier. Bradley Wiggins is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij nam de rode trui over van zijn ploeggenoot Chris Froome. En de honkballers van Amsterdam hebben zich geplaatst voor de Holland-series. Ze wonnen gisteravond met uh, 5-4 van de Tunis. Er was veel discussie over het laatste punt. De tegenstander van Amsterdam in de Holland-series is uh, Pioneers. En de eerste wedstrijd is zaterdag. En dan gaan we weer terug naar WK Atletiek in Zuid-Korea. Daar is uh, Leon Haan en die zag Daphne Schippers lopen. Die verbrak, zoals eerder gezegd, het 30 jaar oude Nederlandse record... op de 200 meter. Leon, was dat eigenlijk uh, verrassend? Uh, ja, het was wel verrassend. Want uh, de tijd die ze liep: 22, 69, 12, 100ste, Onder die oude toptijd van Els Vader uit 1981. Ja, is gewoon supergoed. En ze finishte bovendien als eerste in Aceri. Lied regerend wereldkampioen Alison Felix achter zich. Voor Felix is het natuurlijk wel zo dat zij uh, op uh, ongeveer 95% liep. Zette niet alles op alles om de halve finale te bereiken. Want wist eigenlijk op voorhand dat ze met een klein beetje reserve. wel uh, die volgende ronde zou halen. Maar dat uh, schipper zo'n tijd hier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 Die serieindeling is inmiddels bekend van die halve finale. Nou ja, ze zou eigenlijk bij de beste twee moeten zien te finishen... om zich rechtstreeks te plaatsen voor de finale. Lukt dat niet, dan kan het wellicht nog op basis van tijd. Nou, dat zijn allemaal bespiegelingen, maar het is in ieder geval een feit... dat uh, Daphne Schippers hier heel duidelijk een visitekaartje heeft afgegeven... in uh, Degu, in de serie op de 200 meter, met een geweldige tijd van 22,69. Leon Haan over de unieke prestatie van Daphne Schippers. Radio 1. NOS Het is half zeven, precies, door wat meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. De familie van kolonel Gaddafi lijkt flink verdeeld te zijn. Gaddafi's zoon Sadi heeft in de media gezegd dat hij wil onderhandelen... terwijl zijn zoon Saif verklaarde dat hij juist wil doorvechten. De leiders van 60 landen komen vandaag naar Parijs... om de toekomst van Libië te bespreken. Premier Rutte en minister Rosenthal gaan er ook heen. De herverdeling van land in Zuid-Afrika dreigt te mislukken. De grond die zwarte boeren na de apartheid hebben gekregen... wordt maar voor 10% goed benut. 30% van de grond is alweer doorverkocht. Vaak aan de vroegere blanke eigenaar. President Obama bezoekt zondag delen van het gebied dat is getroffen door de orkaan Irene. Gaat naar de stad Peterson in New Jersey, waar de problemen nog altijd groot zijn. Door die orkaan kwamen in totaal 45 mensen om het leven. En gloeilampen van 60 watt horen vanaf vandaag tot het verleden. Peertjes van 75 en 100 watt mochten al niet meer gemaakt en verkocht worden. De Europese Commissie wil volgend jaar van alle gloeilampen af, omdat ze te veel energie verbruiken. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 En op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Westervoort en Knopend Waterberg drie kilometer. Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Belabberde halfjaarscijfers. Een fabriek waar al maanden geen auto meer van de band rolt. En vakbonden die nu dreigen het faillissement aan te vragen. Het zijn de uren van de waarheid voor Saap. Veel insiders hebben het merk al opgegeven. Maar de fanatieke saaprijders, wereldwijd verbonden via sociale netwerken op internet... zijn onvermoeibaar en blijven optimistisch. Zoals Stefan Lampen en Nick Schellekens van de Saapclub Nederland. Ik denk dat het merk het wel overleeft. Ik denk dat als je kijkt naar wat er aan productportfolio klaarstaat... Uh, ik me niet kan voorstellen dat men stopt. Komt goed. Wat ze gewoon in de pijplijn hebben zitten is goed. Uh, en zodra uh, het geld er weer is en de band weer loopt, ja, dan, uh, dan gaat, gaat het als een idioot. Er staan een aantal auto's klaar, er staan een aantal technologieën klaar. He, de, het nieuwe elektrische vierwieldrive-systeem. Het is een kwestie van wat geld in de kas en weer doordraaien. Maar ja, we hebben al heel wat Chinese bedrijven langs zien komen. Even wat geld erbij, ja, als het zo simpel was. Als het zo simpel was, daar heb je gelijk in. Aan de andere kant... We geloven met z'n allen nog steeds erin. Je merkt gewoon dat ook dealers nog steeds achter het merk staan... achter de filosofie staan. Er zijn nog steeds bedrijven, ondernemers die geloven in het product. Feit is, de dealers, niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Zweden... wereldwijd, uh, overal. Die hebben dramatische maanden achter de rug. Ja, men kan niet verkopen, want er wordt niet geleverd. En dat kan niet eeuwig door. Nee, dat klopt. Maar wat, je, wat wij wel meemaken is bijvoorbeeld... Uh, Allerlei Indiane-verhalen over dat onderdelen niet meer beschikbaar zijn, dat soort zaken. Het is geen enkel probleem om wat dan ook voor je auto te krijgen. Alleen de, de, de, het laatste model, de 95, daar zijn nog niet alle, echt alle onderdelen voor beschikbaar. Maar ja, daar zijn er nog niet zoveel van verkocht. Mm, dat klopt. Dus dat kan het probleem niet zijn? Nee, maar je zult de pech hebben er een te hebben. Er zijn verhalen dat die productielijn weer getest is of wordt deze week? Is al getest. Wat zegt dat? Ja, dat ze gekeken hebben dat, uh, of de productielijn nog uh, de auto's kan produceren volgens het model. Dat kan ook het een is. routine klusje zijn. Nee, dat is geen routine klus. Uh, informatie is dat men bezig is om de boel af te stoffen, klaar te zetten om weer door te kunnen. Nou, je gaat die lijnen ga je niet opstarten alleen voor het testen. Uh, sorry, maar dat kost ook geld. Dat ga ik niet weggooien op die manier. Dat zijn voor ons allemaal tekenen dat er een konijn uit een hoge hoed gaat komen. Eh, uh, niet voor niets heeft Victor Muller ten tijde van het tekenen van de, de contracten... van zijn team een groot wit konijn gekregen in uh, Stockholm. Zo werkt het. Uh, het prototype wat als laatste is uh, gepresenteerd. De Phoenix. Die naam is gewoon een label wat we over de hele zaak kunnen hangen. Je herreist uit je, uit, je, uit je as. En dat gaat komen. Althans, als de tijd gegund is. Want daar draait het deze week om. Hè? Als de tijd gegund is, ja. De saaprijders in Nederland die kennen elkaar vrij goed. Zijn actief op internet. Hebben een gezamenlijk forum. Hoe is de sfeer daar? Ziet men het nog zitten? Je merkt dat twee typen mensen komen: liefhebbers en mensen die wel willen zeiken. Nou, die laatste categorie negeren we maar. Ja, je zult altijd mensen hebben die roepen: van joh, dat merk is al lang dood. Nou, daar hebben we niet anderhalf jaar geleden voor tot aan onze enkels in de sneeuw gestaan. Hopelijk. Voor deze heer is de wens niet de vader van de gedachte. U hoorde een bijdrage van verslaggever Louis Dekker. Na zeven uur bespreekt hij die halfjaarscijfers van Saab. Met correspondent Rolien Creton. hebben we het over de Zweden. En de vraag of zij er nog wel in geloven. Vannacht om 12 uur is de transfermarkt voor voetballers gesloten. Veel spelers hebben een nieuwe club gevonden, zoals ook El Giro Elia. De aanvaller gaat van HSV in Duitsland naar Juventus in Italië. En daarom moest hij afgelopen dinsdag het trainingskamp van Oranje verlaten. Bas Tichler sprak met Elia over zijn transfer naar Turijn. Het betekent heel veel voor mij. Het is een nieuw begin voor mij. En uh, ja, gewoon uh, naar de historie gezien van hun...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 door in te vliegen om, uh, te, om de keuring te doen en daarna het uh, contract te ondertekenen. Wat gebeurt als je daar aankomt? Ja, er komt heel veel media, uh, Sky, 24 uur per dag uh, zijn, ze, zijn ze online. Dat was live op de televisie? Live op de televisie en uh, ik kwam daar aan en al die mensen schreeuwen: hé, hey, dit, dat. En, uh, dan kwam ik bij het, uh, bij het gebouw. En bij de voorkant was het helemaal vol en dan moest ik via de achterkant moest ik erin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 Uh, ze hebben weer een nieuwe uh, uh, speler uit Paraguay gehaald. En, uh, ze verdedigers van de nationale elftal spelen ja, Grosso om, om er een te noemen. Ik geloof dat voorin is het ook druk. Hè? Want je hebt Cagliarella, je hebt Del Piero en je hebt uh, Luca Toni geloof ik nog steeds. Dus uh, ja, we hebben een aardig team staan. Ja, dan moet je wel hoger worden dan zevende. Ja, zeker. Uh, we, we willen ook gaan voor de, voor de Champions League platten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 De Internationale handel in voetballers lijkt weer aan te trekken. En de Nederlandse clubs profiteerden daarbij vooral van steeds meer Russisch voetbalgeld. Daar gaan we over praten met sporteconoom Ruud Koning. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat Russische geld, is dat, uh, is dat verklaarbaar? Waar komen die rijke Russen vandaan en wat willen ze? Nou, die rijke Russen die, uh, die, die zitten in de olie en in de mijnbouw. Die, die hebben heel, heel veel geld en die, uh, die willen graag het voetbal in Rusland op een hoge plan brengen. En hoe belangrijk is dat nieuwe Russische geld dan voor de transfermarkt? Nou, dat is vreselijk belangrijk. Als je kijkt naar de club Amci, uh, ja, ik moet eerlijk, eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Die ja. heeft uh, ETO gehaald, uh, Karchelo gehaald, Zirkov gehaald, doetzak gehaald. Maar als je dat bij elkaar optelt, uh, na verluidt een miljoen of zestig, dat is meer dan wat er in Nederland aan uitzendrechten omgaat. Ja, we hebben het over Magatskalia, Kalia. Kalia. Zo is het. Ja, <laughs> ik bedoel maar. <laughs> maar goed, je kan kopen, dan heb je niet meteen een goed team. Zit daar ook een idee achter bij die club? Nou, dat hoop ik. Dat hoop ik voor die spelers met name wel. Je loopt het risico dat, dat zo'n competitie verward wordt tot een ja, groot competitie voor voetballers die een beetje op hun retour zijn. Uh -huh. Wat voor Zutzak zeker nog niet het geval is. ETO is misschien wat meer aan het in de tweede helft van zijn carrière. Uh, maar ze proberen zeker een aantrekkelijke competitie te maken. En ik denk dat het ook alles te maken heeft met uh, dat uh, bot op die uh, wereldkampioenschap 2018 met Rusland heeft gewonnen. Ze proberen dat voetbal uh, ja, groter en op een hoger plan te brengen. Ja, en uh, in hoeverre uh, beïnvloedt dat bijvoorbeeld de Nederlandse markt? Ja, er gaan natuurlijk spelers naar Rusland hè? Nou, dat beïnvloedt de Nederlandse markt uh, in grote mate... omdat er weinig uh, extra inkomsten zijn voor het Nederlandse voetbal. Dus als er binnen Nederland getransfereerd uh, moet gaan worden... dan moeten clubs uh, eerst verkopen en dan kopen... zoals uh, PSV ook anderen steeds hebben gezegd. En dan is zo'n uh, transfer van zoetzak uh, of van, van, van andere spelers naar het buitenland... dat is dan uh, meteen veel liquiditeit wat in uh, de markt rond gaat zingen. En daar... Uh, doen andere clubs, ook kleinere clubs, hun voordeel mee. Dus die hebben daar baat bij, zegt u eigenlijk? Nou ja, die hebben daar ja, die hebben daar inderdaad baat bij. En uh, dat, dat biedt de mogelijkheid om uh, ja, spelers uh, te kopen en voor andere clubs om uh, uh, weer andere spelers te kopen. Ja. Dus dat s tot een beetje door. Veel geld vanuit Rusland, veel geld vanuit Engeland. En en uh, dat komt wel bij misschien topclubs in Nederland terecht. En uh, die kopen dan weer bij de wat kleinere clubs in Nederland en wat uh, kleinere clubs in België andere spelers. Ja, daar geeft u het al een beetje aan. Want dit drijft natuurlijk de prijzen op, zeker voor de grote spelers. Die worden hierdoor duurder, want er blijkt meer geld in de markt te zijn. En helemaal niet meer bereikbaar voor Nederlandse clubs natuurlijk. Dat klopt. Nederland uh, was een opleidingsland en uh, dat gaat de komende jaren echt niet meer veranderen. En ik... Uh, in Nederland is er te weinig betaalde vraag naar betaald voetbal... om topspelers binnen Nederland te houden. De Russen investeren natuurlijk niet alleen in spelers. Hè? Het is niet alleen dat ze spelers naar Rusland halen en ze kopen... maar ook in clubs in Europa. Is dat een goede ontwikkeling, wat u betreft? Uh, dat is wel moeilijker. Dat begint ook moeilijker te worden met de plannen die, uh, die UEFA heeft... met het uh, financiële fair play... Zij willen Eigenlijk willen zij er vanaf dat, uh, ja, dat mensen met zijn hele diepe zakken in staat, zeg, om te zeggen, nou, maak me niet uit wat er gebeurt dit jaar met de club. Ik, uh, uh, ik pas het verlies aan het eind van het jaar bij. Ja, precies. Ja. Dus de clubs die moeten uh, zeg maar op een gezondere financiële basis gaan opereren. Want het risico van zo'n suikeroom is natuurlijk dat de suikeroom op een gegeven moment zegt, ja, ik, ik heb het nu gehad en ik stop ermee. En dan is zo'n club uh, zwaar in de problemen. Wat willen die suiker-ooms eigenlijk met die Europese clubs? Want u zegt net al uh, investeren in de eigen competitie, in het Russische voetbal. Dat is te begrijpen. Maar wat willen ze met die clubs? Winst maken? Nou, winst maken. Ik denk dat ze dat graag met die clubs uh, op het erenteraal zitten. En uh, prijzen winnen met die clubs. Uh, winst maken, dat uh, is heel moeilijk in het betaalde voetbal. Dat kan met een paar clubs. Ik denk dat de investeerders in Manchester United die zullen winst uh, maken op het moment dat zij uh, hun aandelen Manchester United gaan verkopen. Maar voor de, meeste, uh, voor de meeste competities en voor de meeste clubs is dat een uh, illusie. Uh, in Nederland hebben de clubs gezamenlijk uh, duidelijk uh, verlies gemaakt afgelopen seizoen. Je moet ook meteen denken aan het WK 2018 uh, in Rusland. Heeft, heeft dat er nog mee te maken dat de Russen zo, uh, zo bezig zijn met dat voetbal op dit moment? Ja, Ze moeten veel stadions bouwen voor dat WK in 2018. Daar zit uh, veel geld in. Ja, en dan is het misschien wel beter om gewoon een goede competitie te hebben uh. waar mensen naartoe komen. En een uh, competitie die ook mee kan doen in Europa. En dat, dat zie, zo zie ik uh, die investeringen nu. Hm. Wie, wie komen er na de Russen? Um, nou, ik, ik, ik weet niet of het nou uh, verder uh, in Oost-Azië veel uh, te verwachten is. Huh, Chinezen in die dus? Aanget, uh, cricket. Yeah. Uh, Chinezen, die, die hebben heel veel met, uh, met, met basketbal dus, uh, en, en, en misschien ook wel een beetje meer met honkbal. Die zijn meer op de Verenigde Staten gericht wat dat betreft dan op Europa. Uh, daar. daar daar, daar is wel de, de grote uitdaging voor uh, de voetbalorganisaties. Om die markten, India, China, nog, uh, nog verder te ontwikkelen. Maar ik verwacht niet dat daar nu op hele korte termijn uh, grote bedragen komen. Ik denk eigenlijk dat als je uh, praat over de balans van het voetbal. Brazilië, uh, hmm. ...dat de economische opgang in Brazilië er waarschijnlijk wel toe gaat leiden... ...dat het op termijn het moeilijker en moeilijker wordt... ...om Braziliaanse talenten naar Europa te halen. Ah ja, dat is dan ook nog weer een factor. Nou, dat wachten wij de komende transferperiodes maar af. Ruud Koning, sporteconom, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. En die transfers, het hele rijtje, bespreken we straks met Tom van Hek... ...zowel in binnen- en buitenland. De voetballers die zijn verkast. 500.000 zijn er vanaf vandaag haar want daar hebben we het over. En op het gemeentehuis zijn ze er heel erg blij mee, zo dadelijk meer erover. Eerst maar eens even horen hoe het op de snelweg is. Ja, Wiener Hart, vertel. Er staan vier files in Nederland op dit moment. De totale lengte 16 kilometer. De langste staat op een vertrouwde plek. De A7-hoorn richting Zaandam. Tussen afrit Avenhoorn en afrit Weidewormen. Daar staat 8 kilometer file. Wat verwacht je vanochtend eigenlijk, Erwin? Nou, ondanks dat veel mensen weer aan het werk zijn... vallen de ochtendspitsen deze week erg mee. Dat verwachten we voor vanochtend ook. Op het drukste moment, tussen half negen en negen... staat er niet meer dan 80 kilometer file. Goed, tot later. Joep. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel. Oosten. You got a click snap lock on your cold, cold hard You got your wire kicks and a Birthmarks. You've got to run to hiding on your hip. Zeelandse zangeres Brooke Fraser hoort u met het nummer Betty. De gemeente Den Haag verwelkomt vandaag haar 500.000ste inwoner. En dat wordt groots gevierd op het gemeentehuis. Vooral omdat het een uh, tijd geleden is dat Den Haag dat inwoneraantal kon turven. Een mijlpaal voor de stad. Contact met Ingrid van Engelshoven van D66, wethouder van onderwijs en dienstverlening. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Een half miljoen. Uh, een mijlpaal volgens u in de gemeente. Uh, waarom? Was, was het slecht daarvoor? Nou, het is een tijd geleden dat uh, Den Haag uh, 500.000 inwoners had. We hebben er ooit ook 600.000 inwoners gehad. En Den Haag heeft natuurlijk toch ook een tijd gehad... waarin we uh, met name gezinnen met kinderen de stad uh, zagen uh, verlaten. Waarom was dat eigenlijk? Uh, nou ja, zij vonden uh, onvoldoende aantrekkelijke uh, huisvesting uh, in, in Den Haag... Uh, toch niet uh, het, het fijne huis met de, met de tuin waar ze wilden wonen. Vonden uh, hun buurt niet, pre niet, niet prettig. En Den Haag heeft echt bewust beleid gevoerd om die mensen terug te halen. Uh, dat is gelukt... Uh, he, dus de, we hebben weer een half miljoen inwoners omdat we weer gezinnen uh, met kinderen aan de stad uh, weten te binden. Maar ook omdat er heel veel experts in de stad wonen en we steeds meer studenten uh, weten te trekken. Dus het is een, een mooie mix van mensen die we weten aan te trekken. En dus mevrouw Van Engelshoven, u heeft weer mooie huizen geschikt voor gezinnen en aardige buurten? Zeker, uh, hè, er is in Den Haag uh, de laatste jaren uh, veel gebouwd. Uh, we hebben natuurlijk ook echt een aantal wijken erbij gekregen. Wateringsveld, Leidsveen, uh, Iepenburg. Maar er is ook een, uh, in een aantal wijken in de stad uh, gesloopt en uh, uh, nieuwbouw gepleegd. Uh, maar, en dat is nu uh, heel aantrekkelijk wonen. Ja, en, en Wilt u ook doorstomen in de vaart der volkeren? Of uh, wordt dat lastig voor Den Haag? U zit natuurlijk een beetje ingeklemd tegen de zee aan. Is, is er nog ruimte voor Den Haag om te groeien? Er is nog wel ruimte om, om te groeien, maar uh, we gaan niet uh, uh, door voor uh, grote aantallen. Maar uh, bijvoorbeeld, we hebben hier nu de uh, Universiteit Leiden, zit ook in uh, Den Haag. Uh, ze hebben nu ongeveer 400 studenten en dat worden we de komende uh, jaren 2000. Uh, nou ja, dat zijn wel dingen die we uh, met open armen verwelkomen. En studenten brengen ook uh, levendigheid, uh, reuring in de, in, in de stad. En het zijn ook de mensen die eventueel hier straks een bedrijf uh, beginnen, uh, een gezin uh, starten. En dus binden we graag aan de stad. Ja. Den Haag heeft het natuurlijk al, al jaren, misschien wel decennia, lastig met de financiën. Heeft u die aantallen ook gewoon nodig, de aantallen inwoners? En de, de periode hè, dat we het echt lastig hadden met de financiën... ik denk dat u doelt op de periode dat Den Haag artikel 12 gemeente was. Ja. Dat is, uh, begin jaren uh, 90, die hebben we gelukkig uh, ver achter ons uh, kunnen uh, laten. Geld genoeg op het ogenblik? Uh, nee, dat niet. Oh. Maar we hebben wel de financiën uh, op orde. Het, dit college heeft ook tijdig de noodzaak uh, ingezien in toen we starten... om uh, uh, toch een aantal bezuinigingen door te voeren. Dat is niet leuk, uh, maar we vinden dat wel nodig... omdat we dan hmm. kunnen blijven investeren uh, in de stad. Uh, maar één ding hebben we nu wel goed, de financiën zijn op orde. Goed om te horen. Um, uh, wat gaat u vieren? Uh, hoe, hoe gaat u het vieren, moet ik eigenlijk vragen? Komen we met muisjes voor iedereen op het stadhuis? Uh, nou, huis, maar wel in de stad. Uh, we gaan uh, uh, als college uh, vanmiddag uh, naar het plein in uh, Den Haag. Daar mm -hmm. zullen saluutschoten uh, klinken, de Sorry. kerkklokken zullen luiden. en de mensen die is die echt feest, op... hè? Babyhuilen. Oh. <laughs> ja, die babyhuilen inderdaad. <laughs> op het terras zitten, die krijgen groengele beschuit met muisjes. Groengeel? Groengeel, gaat... dat is de kleur van Den Haag. Ja, dat weet geel. ik, maar ik weet niet of dat nou zo lekker is op een beschuitje. Maar... Nou ja. Volgens mij smaakt het precies hetzelfde als uh, uh, roze en wit of roze <laughs> en uh, uh, blauw. En uh, de wethouders gaan op de stad in om uh, aan mensen die uh, meisjes uit te delen. Nou, wij wensen u uh, veel feestplezier vandaag. Oké, okay, dank u wel. En dank dat u in onze uitzending wilde zijn. Ingrid van Engelshoven van d 66 wethouder in Den Haag van Onderwijs en Dienstverlening. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. 4.000 probleemgezinnen en 19.000 jongeren in Amsterdam... dreigen grote problemen te komen door de bezuinigingen. Komt doordat ze worden getroffen door soms wel drie kortingsmaatregelen... blijkt uit onderzoek van de gemeente Amsterdam, schrijft de Volkskrant. De wethouder Ascher van Amsterdam heeft daarover een brief geschreven... aan premier Rutte. Volgens Ascher moet voor de meest schrijnende gevallen een noodfonds komen. Ook wil Ascher dat Rutte een minister aanwijst... die de gevolgen van alle bezuinigingen in kaart brengt. Die regisseur moet met voorstellen komen die de... We moeten ervan op aan kunnen dat mensen die onverantwoord hard worden getroffen niet aan hun lot worden overgelaten. Als je waarschuwt dat bijvoorbeeld licht verstandelijk beperkte jongeren. die in een supermarkt onder begeleiding vakken vullen, dat straks niet meer kunnen doen. Als de plannen van het kabinet doorgaan, zitten ze straks thuis of hangen ze op straat. Met alle gevolgen van dien, sommigen zullen het verkeerde pad opgaan. Dat kan Rutte niet hebben bedoeld toen hij zei... dat rechtse mensen hun vingers aflikken bij het regeerakkoord. Al dus Asscher. De rechtse mensen die ik ken, die gruwen ervan, zegt hij. Of Rutte had een heel select groepje vingerlikkers in gedachten. Of het is een vergissing. Ik ken heel net de rechtse mensen die dit niet op hun geweten willen hebben. Al dus Asscher in de Volkskrant. Politie en justitie zoeken koortsachtig in hun registers... of de snelwegschutter een bekende van hen is, Zegt het AD. Ze kijken vooral naar verwarde mensen, maar ook naar personen die eerder met de politie in aanraking kwamen vanwege incidenten met vuurwapens en luchtbuxen. Het uitgebreide onderzoeksteam bestudeert ook wie van deze mensen een zilvergrijze Volkswagen Golf bezitten. Golf, de politie heeft aanwijzingen dat de schutter in zo'n type auto rijdt. De politie heeft bijna 40 rechercheurs op deze zaak zitten. Ook wordt de hulp ingeschakeld van de criminele inlichtingeneenheden die voortdurend informatie verzamelen over criminelen en misdaden. Rechercheurs van het Korps Landelijke Politiediensten kijken sinds begin deze week mee naar rechtstreekse beelden van het verkeer op de snelwegen in het zuidwesten van het land. Het aantal incidenten staat op 36. De beschietingen begonnen een maand geleden. Ondanks tientallen aangiften en ook tips heeft de politie nog geen idee wie de dader is. Zorgverzekeraars hebben het moeilijk. Trouw meldt dat steeds meer klanten grote moeite hebben hun zorgpremie te betalen. Verzekeraars krijgen dagelijks honderden verzoeken voor een betalingsregeling. Wanbetalers worden de laatste tijd sterk onder druk gezet. Als ze een half jaar niet betalen, worden ze gedwongen in incassoregeling te treffen. Maar ja, dat leidt niet tot een vermindering van de problemen. Het zijn er nu al 300.000 verzekeraars gaan binnenkort overleggen met het ministerie van Volksgezondheid. Artsen in Canada zijn bezig met een virus als medicijn tegen kanker. Het virus kan dan namelijk gericht kankercellen aanvallen, staat in het Nederlands Dagblad. Ze hebben het virus getest. Het ziet er veelbelovend uit. Aan het onderzoek deden 23 kankerpatiënten mee. Een aantal van hen kreeg de hoogste dosis van het virus en bij hen bleek de tumor niet meer te groeien. In elk geval tijdelijk. De Canadezen waarschuwen dat er nog heel veel onderzoek naar dat virus nodig is. Meteorologische herfst is vandaag begonnen. De Volkskant heeft daar op de voorpagina een foto die eigenlijk een beetje symbool staat voor de zomer. Twee wandelaars staan voor een hek en kijken uit over de heide bij het dorp Gele. Dele, moet ik zeggen, De Gelderse plaats was de afgelopen zomer de natste van het land. Grote grijze wolken hangen boven het paarse heidegebied. Boven de hoofden van de twee wandelaars twee paraplu's als bescherming voor de regen. Maar vandaag schijnt de zon. Echt waar.